In Culemborg zijn vannacht extra politiepatrouilles om te voorkomen dat er opnieuw rellen uitbreken. In de Oudejaarsnacht kwamen tot confrontaties tussen Marokkaanse en Molukse jongeren. De politie hield drie Marokkanen aan. De incidenten in Culemborg waren de ernstigste van de Oudejaarsnacht. Volgens minister Ter Horst blijkt uit een eerste inventarisatie dat er landelijk wat minder incidenten waren dan vorig jaar. Maar ze benadrukt dat er van een rustige jaarwisseling geen sprake is geweest. Meer dan 25.000 mensen hebben op tientallen plaatsen een nieuwjaarsduik genomen. Traditioneel was de duik in Scheveningen het drugsbezocht. Bij de nieuwjaarsduik in Oldenzaal is een wethouder zwaar gewond geraakt aan zijn been. Hij werd getroffen door een kanonskogel uit een haperend kanon dat bij de start werd gebruikt. In Londen wordt waarschijnlijk eind van de maand een internationale conferentie gehouden over islamitisch extremisme in Jemen. Dat gebeurt op initiatief van de Britse premier Brown, naar aanleiding van de mislukte aanslag op een vliegtuig vorige week boven Detroit. De verdachte heeft gezegd dat hij voor trainingen van Al-Qaeda in Jemen is geweest. In de binnenstad van Dordrecht heeft een grote brand gewoed in een kledingzaak. en panden eromheen, waaronder een sportschool, zijn zwaar beschadigd. In de kledingwinkel werd ook vuurwerk verkocht. Restanten daarvan zijn bij de brand ontploft. Zo'n 15 huizen werden uit voorzorg ontruimd. De winkel had een vergunning voor het vuurwerk. De oorzaak van de brand in Dordrecht is nog niet bekend. In Pakistan is het dodental van de zelfmoordaanslag bij een volleybalwedstrijd opgelopen tot 75. Een man reed eerder vandaag een auto met explosieven het veld op waar de wedstrijd aan de gang was. Naast 75 doden zijn er zeker 40 gewonden bij de aanslag in het noordwesten van Pakistan. De politie houdt rekening met een wraakactie van de Taliban.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 It's hard to find Oh. <laughs> TFM. Yeah. Songbowl Anytime I need to see a picture, just close my eyes, and I am taken to a place where your grasp don't mind. I'm a gentle, deeply chicken chatter in the face of my spine, straight like a chicken cherry cola. I don't need to try to explain that it's all long and if it happens again, I'm a move so silent to the arms and the lips and the face of the human cannibal. Just you. feeling like P. Diddy hey, up, grab girl? my glasses I'm out the door I'm gonna hit this city Let's before go. Yeah. <laughs>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 Het ritme van de winter. Hallo, hallo, baby, you call I can't hear a thing. I have got no service in the club, Sorry,